Tot vers 24. <Klacht> Al nu Rachel zag dat zij Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster en zeide tot Jacob: Geef mij kinderen, of in die niet, zo ben ik dood. Toen ontstak Jacob storen tegen Rachel en hij zeide: Ben ik dan in de plaats van God, die de vrucht des buiks van u geweerd heeft? En zij zeide zie, daar is mijn dienstmaagd Bilha, tot haar in, dat zij op mijn knieën baren en ik ook uit haar gebouwd worden. Zo gaf zij hem dan haar dienstmaagd Bilha tot een vrouw, en Jacob ging tot haar in. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon, toen zei de Rachel, God heeft mij gericht en ook mijn stem verhoord, en heeft mij een zoon gegeven. Daarom noemde zij zijn naam Dan. En Bilharagels haar werd dienstmaagd, werd wederbevrucht en baarde Jacob den tweede zoon. Toen zei de Rachel, ik heb worstelingen gods met mijn zuster geworsteld. Ook heb ik de overhand gehad en zij noemde zijn naam Naftali. Toen Ulea zag dat zij ophield van Baren, nam zij ook haar dienstmaagd Silpa en gaf die aan Jacob tot een vrouw. En Silpa, Lea's dienstmacht baarde Jacob een zoon. Toen zeide Lea, er komt een hoop, en zij noemde zijn naam Gad. Daarna baarde Zilpalea's dienstmaagd Jacob de Tweede Zoon. Toen zeide Lea, tot mijn geluk, want de dochters zullen mij gelukken hachten. En zij noemde zijn naam Azer. En Ruben hing in de dagen van de tarwehoogd, en hij vond hem in het veld. En hij bracht die tot zijn moeder Lea. Toen zei de Rachel, tot Lea, geef mij toch van uw zoons Dudaim. En zij zeide tot haar, is het weinig dat gij mijn man genomen hebt, dat gij ook mijn zoons Dudaim nemen zult. Toen zei de Rachel, daarom zal hij deze nacht voor uw zoons Dudaim bij u liggen. Al nu Jacob des avonds uit het veld kwam, hing Lea uit hem tegemoet. En zeide: hij zal tot mij inkomen, want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd. ...voor mijn zoons Dudaim. En hij lag dezelfde nacht bij haar. En God verhoorde Lea en zij werd bevrucht... ...en baarde Jacob den vijfde zoon. Toen zeide Lea, God heeft mijn loon gegeven... ...nadat ik mijn dienstmaagd aan mijn man gegeven heb. En zij noemde zijn naam Issachar. En Lea werd wederom bevrucht... ...en baarde Jacob den zesde zoon... En Lea zeide, God heeft mij, mij heeft hij behiftig met een goede heft. Ditmaal zal mijn man mij bijwonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij noemde zijn naam Zebulon. En zij baarde daarna een dochter en zij noemde haar naam Dina. God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. En zij werd bevrucht en baarde een zoon en zij zeide... God heeft mijn smaadheid weggenomen. En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende: De Heeren voegen mij een anderen zoon daartoe. Tot zover. Laat het trachten de naam des Heeren aan te roepen: aanbiddenswaardige, getrouwe en vol zalige verbond God. In de hemel, in de toenadering tot uw troon, aanschouw ons in uw geliefde Zoon. En buiten hem zijt gij een verterende vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Maar het heeft u behaagd aan biddelijke God en Vader, om uw eigen Zoon te geven. De grootste gift aller tijden. De grootste gave die er bedacht kan worden. Uw eigen lieve beminde zoon. Als de middelaar gods en der mensen. O, oh, dat onuitsprekelijke voorrecht. Als dat niet gebeurd was. Dan zaten we hier niet. We stonden hier niet. Integendeel. Dan was er ook geen bediening van het dierbaar en zalig evangelie. Dan hadden we uw woord niet dan zonken we weg in eeuwige zwarte wanhoop. was er geen kiertje licht en geen kiertje hoop. Dan zouden we niet dat u den zalige een God kunnen roepen ook. Ach, dat het ons gegeven mogen worden in de toenadering tot uw troon. Dat u ons wilt aanschouwen in uw zoon. We hebben het uit uw woord gehoord. God gedacht aan Rachel. En verhoorde haar stem. Zou u ook aan ons willen denken? Zou u ons ook willen horen in uw lieve zoon? We hebben zulke grote noden en we beseffen toch zo weinig. Eigenlijk beseffen we de diepte helemaal niet. We weten het wel, maar beseffen het niet. Zou u ons willen aanschouwen in uw lieve zoon? Zou u de geest als levens willen geven? En overtuiging van onze diep verloren staat en toestand. Dat we tot onszelf zouden komen en tot bezinning zouden komen. Nu ben ik tot hiertoe gedragen, gespaard en bewaard. Op welke leeftijd dan ook. Maar zou het nu altijd zo moeten blijven als ik nu ben zo leeg. Zonder God. Buiten u en tegen u. oh, ik kan zo niet meer verder leven. Ik ben zo ongelukkig Oh, dat die betrekking in dat een zalige God, die droefheid naar u in het hart gewerkt mogen worden. Voor het eerst of bij vernieuwing. En dat die hartelijke keuze in de ziel gewerkt mogen worden. Om u te mogen leren kennen. Zo u gekend moet worden tot eeuwige zaligheid. En dat die werkzaamheden, daar ziel daaruit geboren mogen worden. Die werkzaamheden en dat gebedsleven, die worstelingen. Lijkt het gehoord hebben uit uw woord. Ik heb worstelingen gods geworsteld. Dat die geestelijke worsteling ook gewerkt mogen worden. Door de kracht van de geest. Die nieuwe, re die nieuwe reformatie. Die boete, dat berouw. Die bekering tot een levende God. Die vernedering, dat ziel. Die liefdesuitgangen tot u tot uw woord, tot uw wil, tot uw wet, tot uw gebod, tot uw recht... tot uw barmhartigheid, tot uw naam, tot uw zaak, tot uw volk... tot uw knechten, tot uw kinderen. Die band die gelegd wordt en die in eeuwigheid niet meer verbroken zal worden... zou u die vandaag willen leggen? Zou dat gewerkt mogen worden in dit jaar... wat we nog niet zo lang geleden ingegaan zijn dat het een echt nieuw jaar mag worden... dat gij, grote Heere Jezus, aan de spits wil treden. Gij hebt eens gesproken... en de stem klinkt nog na in de Heilige Schrift. Zie, ik maak alle dingen nieuw... dat het oude verdwijnen mogen... de oude dienst der zonde, de oude dienst der wet... de oude dienst van onszelf... dat het mogen verdwijnen... en dat het een nieuw geestelijk leven... Een leven uit de zalige bron des levens. Een leven wat uit u is. Een leven wat uit Jezus Christus is, de Zoon Gods. Dat eeuwige leven wat gij hier in de tijd wilt geven. Want het eeuwige leven begint toch hier in de tijd. In de grote gift als vaders. Door de kracht en de werking van de Heilige Geest. O, dat u de wonderen van genade kwam verheerlijken. En plaats wilde maken voor de kennis van de Zoon Gods. En als dat in ons leven gebeurd is, dat gij uzelf hebt willen verklaren in de ziel of openbaren in een, een wat ruimere meerdere mate, dat die geloofsoefeningen gegeven mogen worden in een stervend leven aan al wat van de mens is, in een kruisigend leven van al wat van het vlees is, opdat de Zoon van God mogen zegenvieren in in harten, en Christus Koning zij in onze ziel. Een koning in ons hart, een koning in de gezinnen, in de families en in de gemeente, de gekroonde koning gezegen vieren in onze harten en huizen zou u die genade willen schenken en werken, en als zo onze ziel willen bearbeid en vruchtbaar willen maken in Jezus Christus. Oh, wil de wonder van genade nog werken in het midden der gemeenten, onder kinderen, onder jeugd en jonge mensen. In de gezinnen. Van jong en oud en klein en groot. Breid uw liefde vleugel over ons uit. Gedenkende de nood van weduwen. Wezen weduwnaren. rouwdragenden en klagenden Het gemis wat nooit meer vervuld kan worden. De droefheid en de pijn en de smart, Eenzamen, vereenzaamden. Stille kruisdragers. Verborgen verdriet. Huiselijk leed. Oh, u mocht ze te samen willen gedanken ...naar nou de grootheid uw genade. Maar er is niet alleen kruis en verdriet. Gij betoont ook weer uw goedertierenheid in de achterliggende week. Twee moeders zijn nog weer uitgeholpen en doorgeholpen en verlost. Met twee gezonde kinderen zou het ons niet betalen... ...om u dank te zeggen, om u te erkennen... ...en om uw naam groot te maken... Och, de beden van David en de belijdenis was hier tijds. Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk hef met mij de lof des Heeren aan. Dat het ons ook gegeven mogen worden. Om u te kennen, om u te herkennen. Om u te aanbidden en om u te verheerlijken. Want het kan toch zo anders zijn. Als we denken aan die mensen. Die getroffen zijn door de watervloed. Och, als we zien hoe ze wezenloos ronddwalen. Tussen de wrakken en tussen de lijken. Het zou toch niet ter harte moeten gaan. Ach, Heer, u mocht willen gedenken in een toren des ontverkens. Er zijn nog me mensen opmerkzaam ook daar, die moeten getuigen, het is rechtvaardig. De Heer heeft ons gestraft. God van de hemel heeft de ongerechtigheid van de inwoners van het land bezocht. Maar als we dan uh, naar ons land zien, wat zouden we dan moeten denken van ons land? Want we zijn schuldiger dan hen. En we zondigen tegen meer licht en tegen meerdere weldaden. Want u hebt ons zeer bevoorrecht boven vele andere landen. En we hebben het zeer verdorven. Je hebt tegen Israël eens getuigd. Israël is een hoerenvrouw geworden. En uh, Juda heeft het erger gemaakt dan Samaria. En ze hebben het erger gemaakt dan Sodom en Gomorrah. In de dagen van hun grote afval. En dat zegt u ook tegen Nederlands kerk, tegen Nederlands volk. We hebben het erger gemaakt dan de heidenen. O, als we bij de schuld bepaald werden. Een zondvloed gaat er over ons land van zonde en ongerechtigheid. En dat is de oorzaak van de vloed van het rechtvaardige oordeel van verharding. Erger oordeel is er niet. In de oorlog waren er mensen die tot bekering kwamen vanwege de vreselijke omstandigheden... maar het oordeel der verharding... wat na die tijd over ons uitgegoten is... is veel erger dan dat. Maak ons gevoelig onder het oordeel. Wil uw volk nog eens in de breuk plaatsen? Niet alleen de breuk tussen u en tussen de kerk in het algemeen... maar ook de breuk van land en volk... dat er nog eens lastdragers mogen zijn... Adam smeekte voor het behoud van Sodom, om dertienen wil zal ik die stad niet verderven, hebt gij gezegd. Zouden er in Nederland tien zijn, die voorspraken zijn, die bidders zijn tussen u en tussen een doodschuldig volk. Zouden er zijn die dag en nacht de last op het hart dragen, en die de grote nood gevoelen, en die nog worstelen aan de troon gods, of het u behagen mocht wonderen van genade te verheerlijken. En niet alleen de nood van het land, maar ook in zonderheid van uw kerk. De kerk van Jezus Christus in ons volk en vaderland. Zo in het algemeen als in het bijzonder de verschillende verbanden en groeperingen. Dat er mogen zijn die in de breuken staan en die de breuk betreuren en bewenen. Vader, ik wil dat ze allen één zijn. Die aanklacht ligt er tegen de kerk dat scheren in ons land. Of dat we het recht mochten gevoelen... En dat u bij elkaar bracht wat bij elkaar behoort. En dat we te samen in de schuld mogen komen. Beleidenis van schuld met mond en hart. Door de genade gods. En dat het u behagen mocht uw kerk te bezoeken. oprechte mensen uit te stoten in de wijngaard. Die het goede voor uw kerk onpartijdig zoeken. En die het welzijn van Sion ter harte gaan. En die de nood van hun onbekeerde medemens op het hart te dragen. En met liefdevolle stem zouden uitroepen. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. O de waarde van de roeping in het evangelie. We beseffen het ook niet. Heer, doe het ons beseffen. En verneder onze harten. En dat die lokstem, die roepstem van de Zoon van God ons in de schuld mogen brengen. En dat we het niet langer tegen u zouden volken houden. En dat we vernederd werden voor u. En dat we het uitgingen roepen. Wat moet u toch doen om zalig te worden? Oh, dat uw kerk nog eens vruchtbaar mocht worden. Ragen was zo lang onvruchtbaar. En in die onvruchtbare toestand heeft ze geopenbaard dat het een gevallen mens was. Kwaad werd ze op de man en verneindig op de zuster. Dat was de gevolgen. Maar ondanks dat kreeg ze toch een binding aan de genadertroon. En daar hebt gij ze toch ook willen horen en verhoorn. Uw kerk is ook onvruchtbaar. Onvruchtbaar in het voortbrengen van geestelijk zaad. Terwijl er zulke rijke bruidegom is, en zulke vruchtbaar hemelse man. Och, voegt u zelf nog eens bij uw kerk, dan zou de vruchten openbaar komen. Dan zou het niet lang duren, dan zouden we het horen. Deze en die is daar in Sion geboren. God zal hen zelf bevestigen en schraven. En op de rol waar hij de volkeren schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Dat mocht u willen schenken en vervullen. En u doet het ook op uw eigen tijd en wijze. Dat u hebt het woord daar belofte gegeven. Dat de kerk nog een pleitgrond heeft, is nog zo'n groot voorrecht. O, verheerlijk dan nog uzelf. Naar de grootheid uw genade. En verzoen onze schulden en zonden. Naar de rijkdom uw barmhartigheden. Om het dierbare bloed als verbond. Amen. Zingen van psalm 66, psalm 1 en 2. Zing den Heer in den ganzen landen. Met gezang looft nu zijne naam. Prijst hem met mond en met verstande. Rond zijn goedheid allen samen. Spreekt hoe wonderlijk zijt gij heren. In al uw werken groot en klein. Uwe vijanden beschaamd zeren. Bidden om vrede allen gemeen. En wat er verder in het tweede vers volgt van de 66e psalm. Geliefde toehoorders, het is ons voornemen om het leven van Jozef te gaan verhandelen. Zijn wij verleden week geëindigd met het boek Rut, Willen we nu stilstaan als de Heer me het leven en de gezondheid geeft bij het leven van Jozef? We vragen dan in dit morgenuur uw aandacht voor het u voorgelezen dertigste hoofdstuk uit het eerste boek van Mozes genaamd Genesis, en daarvan naderde versen 22 tot 24, waar Gods woord al dus luidt. God gedacht ook aan Rachel, en God verhoorde haar, en opende haar baarmoeder En ze werd bevrucht, en baarde een zoon. En ze zeide God heeft mijn smaadheid weggenomen. En ze noemden zijn naam Jozef, zeggende, de heren voegen mij een andere zoon daartoe. En vervolgens hetgeen u kunt vinden in hoofdstuk 37, en daarvan het derde vers. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte hem een veel vervige rok. Wij wensen aan de hand van deze tekst in stilte te staan ten eerste bij Jozefs geboorte en zijn naamgeving en ten tweede bij Jozefs jeugd. Ten eerste Jozefs geboorte. <coughs> Beliefden, in dit hoofdstuk vinden we dat Jacob vluchteling is en woonachtig te Paddan Aram en werkzaam bij Laban. Daar in Paddan Aram kreeg hij Rachel lief, de dochter van Laban. U weet de geschiedenis dat hij voor haar zeven jaar diende. Dat was de bruidschat om Rachel te krijgen. Maar wat gebeurde er? Jacob, die zijn vader en zijn broeder bedrogen had, wordt nu zelf bedrogen. Met de zonde die men voorheen gedaan heeft, wordt men later dikwijls gestraft. Ook Gods volk. Het eerste was dat hij bedrogen werd, want in plaats van Rachel kreeg hij Lea. We gaan er niet verder over uitweiden hoe toen die huwelijksplechtigheden plaatsvonden, maar de bruid werd gesluierd tot de bruidegom gebracht en dat geschiedde in de nacht. Dat lezen we ook in die gelijkenis dat er staat en het geschiedde ter middernacht dat er geroepen werd de bruidegom komt. Toen het morgen werd en Lea de sluier afgelegd had, werd Jacob diep teleurgesteld. Jacob voelde zich bedrogen. Lea had tedere ogen en was daardoor waarschijnlijk niet zo schoon van aangezicht. Maar Laban, die wist nog wel een ander middel om in dat bedrog verder te gaan. Hij zegt tegen Jacob, vervul nu de week van deze en dan zullen we u rachel geven. Deze week, een bruiloftsweek, als die ten einde is, dan krijgt gerachel. Maar moet er zeven jaar voordienen. dienen. Het huwelijk wat toen ter tijd al gebeurde... ging anders dan het bij ons was. Maar hoe dit ook verder zij, wanneer Jacob Rachel tot een vrouw gekregen had... lezen we dat de Heere aan Lea gedacht... aan die verachte, aan die verstoten... die hij niet lief had. God had het toegelaten bij de aartsvaders hoewel het nooit de instelling gods van het begin geweest is, dat ze twee, drie of vier vrouwen hadden. En later meerdere. We zeiden dat God dikwijls zonde met zonde bestraft, wat we zelf eerst anderen aangedaan hebben. Dat krijgen we dan door God teruggedaan. Lea werd achteruit gezet. Immers Jacob minder agel. Maar wat gebeurde er? God, die geen ledig aan schouwer is, verhoorde Lea. Lea had een druk en kruisweg en kreeg de toevlucht te nemen tot een Heere. God verhoort Lea en ze krijgt vier zonen achter elkaar. Ruben noemt ze de eerste zoon. God heeft mijn verdrukking aangezien. Simeon de tweede. God heeft mij verhoord. Levi de derde, nu zal mijn man zich bij mij voegen. En dan Judah, nu zal ik de Heere loven. Dus je ziet, Lea was er zeer blij mee. Maar wat werkte dat nu bij Rachel uit? Nijd, nee, afgunst. Rachel was er niet blij mee. En Rachel was ook niet tevreden met alleen de liefde van haar man Jacob. Nee, Rachel wilde boven Lea. Ze wilde dat ze zelf de eerstgeboren had voortgebracht. En dat Lea vier zonen en zei niets. Misschien heeft ze van de belofte geweten wat ik in de kanttekening heb gelezen. Dat uit dat geslacht de Christus zou geboren worden. Hoe dit zij? Nu ziet ze, hoewel ze de beminde was van Jacob, dat Lea de vruchtbare uh, zou zijn. Waaruit later de Christus, de Messias, geboren moest worden. En zij miste dat. Zij was onvruchtbaar. En dat was in Doosterse landen een schande en een oneer als een vrouw onvruchtbaar was. Geen we ook lezen van Sarah, van Rebecca en Hanna. Ten eerste niet de mogelijkheid tot opbouwing van het geslacht. En dan ten tweede vanwege de onvruchtbaarheid werd men ook nog gesmaad. Dat heeft bij Rachel nogal wat jaren geduurd. En dan barst de vijandschap in hevigheid los. Rachel tergde Lea vanwege haar afgunst. Bij Lea was de vreze gods het geopenbaard. Terwijl dat bij Rachel te dientijden gemist werd. En ziet, dan gaf ze naar haar man met haar klacht. En kwaad zijnde, zegt ze tot hem, geef mij kinderen en zo niet, dan ben ik dood. Met andere woorden, je ziet toch ook wel dat ik eronder verteer en zo niet, dan ben ik dood. Het kan zijn dat ze bedoeld heeft, dan maak ik er zelf wel een eind aan. Nijd, rok, opstand bij rachel, ze kon niet buigen onder de wilde scheren. Laat het maar zo eenvoudig mogelijk zeggen. En u was ze al geruime tijd de vrouw van Jacob. En Jacob en Lea waren vruchtbaar. Maar zij niet. Lea, de verachte, de geminachte vier zonen... en zij bleef onvruchtbaar. En dat sloeg in de vijandschap. Ze kon niet buigen onder de goddelijke leiding... der voorzienigheid. Ze oefende geen leidzaamheid maar ging zelfs haar man beschuldigen. Och, mijn hoorders, als genade niet tussen beiden komt, ook in het leven van Gods eigen volk en kinderen, dan gaat de mens verder in zijn wegen die afwijken van God en buigt gij nooit onder God. Wanneer de Heer in wegen van tegenheid komt te wandelen, maar als ze dan ziet dat Lea vier zonen heeft gebaard, dan zoekt ze naar een oplossing. En de oplossing is te vinden in een slavin. Ze zegt tegen Jacob, hier is mijn dienstmaagd Bilha en gaat tot haar in. Dan wordt zij op mijn knieën zal ze baren en word ik uit haar gebouwd. Het middel dat ze gebruikte was niet een aankloppen bij de hemel en een vragen naar God... Maar ze gebruikte een andere middel... wat toch tegen de oorspronkelijke instelling van God was. Het was de gewoonte dat als een, slava, een slavin een kind kreeg... en moeder werd, dan werd het beschouwd als inwonende bij haar meesteres... dat het als van haar een eigendom was, namelijk in de erfenis. Zo, hier, Rachel geeft Bilga aan Jacob... Haar dienstmaagd en Bilga baarde twee zonen. Toen Rachel het van Jacob niet meer kon verwachten, verwachten ze dan van Bilga dat ze uit haar gebouwd zou worden. Maar met die twee zonen is ze niet tevreden. Vandaar dat we ook lezen in het hoofdstuk dat ze het verwachten van de Dudaim, een plant die de vruchtbaarheid bevorderde. Ze wilde graag vruchtbaar zijn, ze wilde zelf een kind baren. Maar waarom hield God nu haar onvruchtbaar? Doch in deze weg vinden we, hoewel het zo niet beschreven staat, dat ze tot de Heer begon te roepen. Want onze tekst zegt het duidelijk. God gedacht aan Rachel en God verhoorde haar. En God opende haar baarmoeder. Hier moeten we aan vasthouden. Rage die zo opstandig was, was toch naar God gaan roepen. En ze heeft ook een zeer heldere gebedsverhoring gekregen. God verhoorde Rage. Hij gedacht aan Rage. Dus heeft ze er zeker om gebeden. Toen alles nutteloos was, toen alles te vergeefs was, toen alles tot een teleurstelling uitliep, toen is ze bij God terechtgekomen. Want God ...gedacht aan Rachel. En Rachel baarde een zoon... ...en ze noemde zijn naam Jozef. Jozef betekent toevoegen. Dat wil zeggen... ...de heren voegen mij nog een andere zoon daartoe. Daarin had ze haar lust... ...en dat was haar verwachting... ...dat ze gebouwd mogen worden... ...dat het huis Israëls ...door de heren gebouwd mogen worden... Opdat als heren eer daarin geopenbaard mogen worden. Dus laat ik dat beeld nu eens in een goede zin uitleggen. Jacob kreeg niet meer langer de schuld. En ze was niet meer langer enig op Lea. En ze kon haar minne olie wegwerpen. Ze verwachtte het van God alleen. En als nu God een zoon daar bekeert, dan komt hij hem alles te ontnemen waarop hij tevoren steunde. Hij ontneemt hij waarop hij meende recht te hebben. Hij moet van alles afgebracht worden. Hij moet van de mens afgebracht worden. Hij kan van de middelen niet meer verwachten, maar van de Heere alleen. Die alleen kan de smaadheid van zijn onbekeerlijkheid wegnemen. Wat was nu de oorzaak dat zij de onvruchtbaarheid tevoren niet aanvaarde? Dat was haar hoogmoed, haar eigen wil. Dat die wortel van hoogmoed die zo diep ingeworteld zit en van het recht wat we menen te hebben. En als we een rechthebbend schepsel zijn, dan krijgt een ander altijd de schuld. Jacob gaf ze de schuld, maar hij antwoordde, ben ik dan God, kan ik de baarmoeder openen? Ach geliefden. Wij komen dit zo regelmatig tegen. Ook in onze omgang met de mensen. We zeggen. Ze zeggen. Ja maar kijk eens. Ik ga nu zo lang naar de kerk. En wat baat het nu. En. Dan geeft men nog graag de leraar de schuld. Die preekt zus. En die preekt zo. Als het anders was. Als het middel anders was. Maar. Al deze uitvluchten zijn nutteloos. De onvruchtbaarheid mijn geliefden. De onvruchtbaarheid ligt eerst persoonlijk bij onszelf. Laten we dat maar tot onze lering uit dit getuigenis van God opzoeken. Die ingewortelde eigenliefde. Die zit op de troon en geeft anderen de schuld. O die vervloekte hoogmoed. O, die wangunst die zich dan openbaart. Zelfs hier in het huis van vader Jacob, onder kinderen gods. En wanneer wij onze zin niet krijgen in het natuurlijke leven, dan gebruiken we nog wel ongepaste middelen ook. En zo kan dat ook voortkomen in het kerkelijke leven. Zo kan dat voortkomen ook in het geestelijke dat we middelen zoeken die niet betalen, Dat we middelen zoeken die niet door God zijn gegeven. O, een mens zoekt het overal. Totdat hij aan het einde komt. En dat de weg wordt aangewezen in wie het alleen maar te vinden is. In die enige naam tot zaligheid gegeven. In Jezus Christus. Jezus is op deze aarde gekomen. En de apostel hij, zegt, hij heeft de schande gedragen. Hij heeft de schande, de schuld en de straf gedragen aan het kruis. En hij heeft een eeuwige zaligheid teweeg gebracht. En deze wilt Gij nu zijn kerkdeelachtig maken. Dit is die grote zoon en die meerdere Jozef, die God een vader zelf gegeven en toegevoegd heeft. Door zijn dierbare bloed, kan de onvruchtbaarheid van onze onbekeerde zielen alleen maar gered. Behouden, gezaligd worden. O, als we maar verwaardigd mogen worden. Om deze meerdere Jozef te leren kennen. Zullen we in hem alles vinden wat onze zaligheid, wat tot onze geestelijke vruchtbaarheid en wat tot het geestelijke leven nodig is. En wat zal dan in die weg geleerd worden? Dat we zelf zo vruchtbaar worden. Dit zal geleerd worden. Uw vrucht is uit mij gevonden. Dat brengt ons nu bij de tweede hoofdgedachte. Jozefs jeugd. Israël heeft Jozef lief, zegt een tekst, boven al zijn zonen. Jacob. Is teruggekeerd uit Padanaram en is komen wonen in het land Canaan. Het land wat de Heere hun vaderen beloofd had: het zaad van Abraham, Isaac en Jacob te geven. Jacob woont nu nog als vreemdeling in het land. Te midden van de gevaren van haar heidenen, te midden van de gevaren van afgoderij. De Heere heeft eer hij het volk Israël groot maakte en eerst gebracht naar Egypte om daar 215 jaar te verkeren in de verdrukking. Maar eer dat het zover was, werd Jacob geoefend in zijn geloofsleven in het land zijn vreemdelingschappen. Daarom lezen we in dat hoofdstuk, dit nu zijn de geschiedenissen van Jacob. En in de geschiedenissen lezen we daarnaast ons, Jozef nu was een zoon van 17 jaar. En we lezen dat Jacob Jozef lief had boven al zijn andere zonen. Waarom? Ten eerste omdat hij een zoon van Rachel was. Verleden week hebben we gesproken over de geboorte van Jozef. We hebben aangetoond dat hij 17 jaar geworden is. We hebben nu omstandig deze dingen gesproken. Hier zitten ook jongelingen van die leeftijd. Hier zitten ook jongens van 17 jaar. Een jongen die de vreze des scheren was toegedaan. Zijn er onder ons ook zulken? Ach, jeugd. Gezoekt het mogelijk in de schoonheid, in de begeerlijkheid der jongheid en der jeugd. Maar wat zal het einde daarvan zijn? Wat is waarlijk schoonheid? De vreze gods en bijzonder in de jeugd. In Jozef openbaarde zich een nieuw levensbeginsel. Een tedere conscientie in de vreze gods. De vreze gods maakt allereerst een tedere conscientie. Eerst omtrent de zonde en de wereld. En dan vervolgens een teder conscientie ook in het huiselijk leven. Dat gooit ook in het bijzonder voor Jozef. Hij blonk als een morgenster in het huis van Jacob. Waarin bestond dan de godsvrezen? In de kinderlijke vrezen waardoor men afwijkt van het kwade en geneigd is om de Heer te zoeken... En zijn vader had dat opgemerkt. En daarom was hij van zijn vader zo bijzonder geliefd. Door hoger opziende zien we hier in Jozef al een type van Christus. En als we gezondheid krijgen en leven zullen we daar nog wel op terugkomen. Maar we beschouwen Jozef ook als een type van de kerk van Christus. Dat Christus en zijn kerk toch één zijn. Dus mogen we Jozef steeds verklaren... Als een type van Christus en een type van de kerk van Christus. Zodat we in Jozefs leven het leven van Christus en het leven van een christen terugvinden. Het leven dan van een christen vinden we terug in Jozef in het vernieuwde levensbeginsel. Een levensbeginsel is de vernieuwende kracht en de werking van God de heilige geest. Dan zendt God de geest in het hart van een zoon daar die een nieuw leven, een nieuw beginsel gaat werken. En dat nieuwe levensbeginsel dat openbaart zich naar buiten. U weet hoeveel krachten onze natuur staat liggen in de staat als doods. En gevangen onder de macht van de duivel. En dat we ons leven, onze schuld en onze zonden alleen maar groter maken. En dat we door onze zonden onderworpen worden aan allerlei ellenden in dit moeitevolle leven. Maar de Heilige Geest stort in het hart van de zijnen een nieuw levensbeginsel. U heeft hij medelevend gemaakt, daar gedood waard door de zonden en de misdaden. Alle handelingen die niet als grondslag een oorsprong vinden uit het levensbeginsel... Die zijn van God niet. Van nature zoekt de mens God niet. Hij werkt niet vanuit het goddelijke levensbeginsel. We zijn van God afgevallen. En er is niemand die goed doet ook niet één toe. Al zijn we nu godsdienstige mensen. Zoals de zonen van Jacob. Godsdienstig ook opgevoed waren. En al zeiden ze het later zelf. Wij zijn vrome lieden. Waar we later nog wel op terugkomen. Evenwel. Het levensbeginsel van nature openbaart zich bij de mens buiten de levende God. Dat natuurlijke levensbeginsel is zonder God in de wereld. Maar het geestelijke levensbeginsel vloeit uit God, vraagt naar hem. En dat was bij Jozef aanwezig. En daarom zei ik dat hij een morgenster was in het huis van Jacob. de eersteling... In de vreze gods. Ik wil jonge mensen onder ons een vraag doen. Misschien hebben jullie nog een vader en een moeder. Jozef had geen moeder meer. Hoe is het nu bij jullie, jonge mensen, in dit morgenuur? Hoe zijn jullie naar de kerk gekomen? Misschien voor dit morgenuur, voordat je naar kerk ging, voordat je naar de plaats des gebeds ging, heb je misschien al lelijke woorden thuis gesproken. Misschien ben je wel boos op je vader of moeder geworden. Ben je de vreugde van je ouders geworden door de vreze gods? Of leef je liever je eigen leven? Ben je met tegenzin hier naartoe gekomen? Denk er maar eens over, jongens en meisjes. Zoek toch het levensbeginsel dat uit de Heren is. En houd in gedachten is, hoe ver je van hem zijt afgeweken, dat er een wederkeren mogelijk is. Maar anders gaan we steeds verder van de Heren af. Jozef dan was nu nog een eenling in zijn vaders huis onder zijn broeders. Och, dat is zo nodig dat de vreze gods in het hart wordt uitgestort. En dikwijls worden we dan een eenling. Maar wanneer we de Heer tot ons deel mogen hebben, al zijn we dan een eenling in ons vaders huis. Dan hebben we toch alles. Jozef kon dat ook zeggen, ik vrees God. Hij heeft zijn vader geen verdriet aangedaan. Het was ook een lieveling van zijn vader. Maar Jacob heeft wel onderscheid gemaakt... ...waarin hij een ernstige fout maakt. Ik zei dit al, er lag een dubbele band. Jozef was de zoon van Rachel, zijn beminde vrouw die hij verloren had... En Jozef was een jongen in de vreze gods waarin zijn vader zich verheugde. Hij leefde uit dezelfde oorsprong die vader Jacob ook had leren kennen. En die hij beminde. Dus er lag een dubbele band, een vleeselijke band en een geestelijke band. Maar hier maakte Jacob een fout dat hij hem boven zijn broeder zodanig voortrok dat het hun erger misgaf, gaf. En door deze fout kwam Jacob en Jozef... in de oven der beproeving en verdrukking. We lezen verder in de verdere geschiedenissen... dat de anderen nog konden guichelen en liegen en bedriegen. Maar Jacob was een oprecht man. Door de genade gods wilde hij uit dat nieuwe geestelijke levensbeginse leven... Maar we bemerken in de geschiedenis dat waar dit nieuwe levensbeginsel tegenwoordig is, dat Jacob wel zijn fouten, zijn zonden en zijn gebreken had. O, mijn geliefde toehoorders, wanneer we deze dingen overdenken, dan gedenken we ook aan die enige geliefde schootzoon van de vader, die allervolmaakste schootzoon, die meerdere Jozef, die beminde van de vader, die een vermaking had met de mensenkinderen. Hoe danig ze ook waren, in Christus zijn ze heilig en volmaakt. En daarom heeft een vader ook gezegd... dat ze de, tot Jezus Christus in hem alleen zouden geloven. Ja, van de hemel uitgeroepen. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehaven heb. Tot deze neem, nemen men dan de toevlucht. Opdat al zijn zonden in hem verzoend mogen worden... Ik zei dat Jacob had Jozef lief en dat is te begrijpen. Maar hij openbaarde het op een verkeerde wijze. Want hij maakte voor Jozef een veel vervige rok. En dat deed hij om zijn zonen nu eens te laten zien... dat Jozef toch de eerstgeborene was... en dat hij er toch zoveel van hield. Hij trok hem zo zichtbaar voor. Want Jozef had ook recht op de erfenis... en op het eerstgeboorterecht... omdat hij de eerste geboorte van Rachel was... Eigenlijk zou Ruben het recht hebben op de eerstgeboorte... maar we lezen later dat Ruben zijn vaders bed heeft beklommen... bij de dienstmacht Belga en dat hij daardoor het eerstgeboorterecht ontnomen werd... door zijn eigen bloedschande. Dus was Jozef zeker de eerstgeborene. Maar, mijn hoorders, we moeten met onze liefde voorzichtig zijn... en we moeten met onze voorgenomen besluiten... En oordelen ook voorzichtig zijn. Want wij kunnen wel eens wat menen. En wij kunnen wel eens wat besluiten. En wij kunnen wel eens wat denken en concluderen. Maar Gods weg is anders dan menselijke wegen. Dat openbaart zich hier ook in het gezin van Jacob. We kunnen wel eens wat geloven, hetgeen we hier ook bij Jacob vinden. Jacob geloofde wel dat Jozef een gunsteling van de hemel was. Dat hij later nog een type van Christus zou worden, weten wij nu uit de geschiedenissen. Voor Jacob was het genoeg dat hij uit een nieuw levensbeginsel leefde. Maar Jacob maakte een veelverviger rok en dat gaf de ergernis bij zijn broederen. Jacob dwaalde hier in deze methode om zo zijn innerlijke liefde te openbaren in het geven... ...van een veel verviger rok. Jozef was nu 17 jaar... ...maar als we de historie nagaan... ...was hij niet zoveel jonger dan de andere broers... ...die allen in Paddan Aram geboren waren. En dat Jacob hier nu een onderscheid maakte... ...dat is een oorzaak geweest... ...van de afgunst en de haat van Jozefs broeders... En nu weten we wel dat er met kinderen onderscheidelijk gehandeld moet worden in hen aan te spreken en in hen te behandelen. Want de kinderen zijn niet eender en daarom is onze aanspraak en onze behandeling als ouders is ook niet eender. Maar we moeten toch wel heel voorzichtig zijn dat we geen voorliefde blijken ten opzichte van de anderen. Het zij door naamgeving, het zij door andere oorzaken en daden, zoals bij Jacob. Het is tegen Gods woord en het heeft ook droevige gevolgen. Ouders dragen zorg voor al hun kinderen. En is er een lieveling des heren onder, er kan wel een geestelijke band zijn. Maar al de kinderen hebben de zorg en de toevoorzicht en de liefde van de ouders nodig. Jacob heeft het wel geweten wat hij gedaan heeft. Jozef leefde dan uit een ander levensbeginsel. En zijn broeders haatten hem. Ik zei die vanwege die veelvervige rok. Maar dat was het niet alleen. Hij had de liefde van zijn vader. En hij had een levensbeginsel wat uit God was. Jozef had iets wat de broeders misten. En u kunt u wel zien dat dan de vijandschap geopenbaard werd, want Jozefs leven getuigde tegen hen en ten tweede Jozefs vermaande hen. Jozef leefde niet als een achterklapper, maar hij vermaande hem vanwege de zonde en bracht het kwaad gerucht bij zijn vader. Jozef had een tere conscientie. Het was hem te doen om, de vreze, om zelf in de vreze gods te leven, maar hij wenste ook de vreze gods bij zijn broederen. En merkte hij het tegendeel, dan zocht hij dat te veranderen door hen te vermanen en het met zijn vader te overleggen. Een schoonbeeld van de vreze gods. En ik zou u tegelijk een vraag willen doen. Als u nu op uw werk bent, op de fabriek, of op kantoor, of waar u ook bent, bent u onderscheiden van de anderen. Als Jozef op het veld kwam bij zijn broeders, was hij onderscheiden van de anderen. Wat zijn broeders deden, kon hij niet, en wilde hij niet, en durfde hij niet. Jozef ging het om de ere gods. Het is niet zo... Het is niet zo waar de vreze gods is, dat men boven een ander gaat staan. Het is niet zo als men in de vreze gods leeft, dat men zegt, ik doe het beter en ik weet het beter. Ach nee, geliefden, waar de vreze gods is, er valt een scheiding met de zonde. En omdat er een scheiding met de zonde is, wil men niet meedoen. Jozef wenste de eer van het gezin ook hoog te houden, want hij wilde dat anderen ook in de vreze gods zouden leven. Hij wilde dat het gezin in de vrezen gods mocht leven tot blijdschap van zijn vader en tot de ere gods. Nu is dat geen schoon beeld aan een type van een kind van God, die met de vrezen gods bedeeld is. Is dat ook niet het leven van degenen die God vrezen, dat ze zoeken door de eer des vaders te leven en tot het welzijn van de kerk des heren? En in het bijzonder is het ook een schoon beeld aan een type van Christus. Oh, hij is gekomen tot zijn volk. Hij is gekomen tot zijn broederen. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem gehaat. Waarom? Konden ze van zijn leven niet zeggen? Nee. Hij was zonderloos. Konden ze van zijn werken niet zeggen? Nee, hij behaagde God. Konden ze van zijn wonderen iets zeggen? Nee, want hij genees hun zieken en deed vele andere wonderen voor hen. Maar, mijn hoorders, hij ontdekte in zijn heilig leven de vreze gods en de eer van zijn vader. En dat konden ze niet dragen, dat hij zei de zoon des vaders te zijn. En dat blijft altijd nog zo in kracht... De praktijk van het geestelijke leven zal bij degenen die dit missen iets uitwerken. Ik bedoel niet dat u zedepreken moet gaan houden. Maar ik wil zeggen dat we in onze handel en in onze wandel, dat we de vrezen gods moeten betonen. Nu is ons leven zodanig. We lezen niet dat Jozef zijn broeders hun goddeloosheid verweet. Want hij had door genade zichzelf wel leren kennen. Maar hij had een andere levensoorsprong en een andere levensopenbaring. En al wat daar streedt tegen de wil van God, dat bedroefde hem. Ik zeide, we behoeven niet als een zedenpreker te leven. En als we kinderen hebben, kunnen we spreken en we kunnen tegen hen zeggen, dat mag je niet. En denkt erom, je zult dit of dat doen. Maar dat de kinderen soms in de ouders waarnemen dat ze het zelf ook doen. Hetgeen wat ze in de kinderen verbieden. Een vader en een moeder worden zeer nauwkeurig nagekeken door hun eigen kinderen. En ze leren meer van de ouders, van hun handel en wandel, dan van al hun vermaningen en preken. Kinderen letten ...op de handel en wandel van hun ouders. U moet daar maar eens over denken. Het is maar een eenvoudig beeld. Maar bijvoorbeeld, we kunnen onze kinderen voorhouden... ...je mag niet leugenen. En de kinderen betrappen de ouders zelf op leugens. Wat heeft dan de opvoeding voor waarde? Houd het maar in gedachten. Het mogen nog tot onderwijs dienen... Er zat een bekeerde man in een trein en die bij hem zaten, enkele jongens zaten te vloeken. Toen begon die man te schelden en te zeggen, in de verdoemenis zul je wel vloeken. Dat zal dan je straf zijn. Maar wat gebeurde daar, ze gingen nog veel harder vloeken. En hij heeft verder zijn mond moeten houden, anders hadden ze hem nog uit de trein gegooid. Maar nu een ander voorbeeld. Er zat een bekeerde vrouw in de trein. En er kwamen een paar soldaten vloekende binnen. Jongens, hebben jullie nog een vader en een moeder? Ja, vrouw, zei dus, die hebben we. En als ik die nou ga zitten te beledigen, hoe zou je dat vinden? Nou, dat moet je niet doen. Toen zei ze, en wat doen jullie? Die God die jullie nu zo beledigen, dat is mijn lief en getrouwe vader in de hemel... Zul je daar eens aan denken dat je hem niet zo beledigt? Kijk, die soldaten zwegen. Het onderscheid geliefden is maar in de openbaring van ons leven en in ons gedrag. Dat geldt ook voor degene waar God genade in verheerlijkt. <tossimus> Als God zijn genade verheerlijkt, dan gaan we niet boven een ander staan. Er valt wel een onderscheid. Maar we gaan niet als een fariseer leven. Of we in een gestalte van een fariseer boven een tollenaar gaan staan. Of dat we leren kennen dat we zelf een Farizeer zijn en dat we zelf een zondaar zijn. Dat wordt beide geleerd. En daarom smart het mij ook de zonde van een ander. En zo lag het bij Jozef in zijn hart. Hij had de ere Gods lief en het welzijn van zijn broeders uit zuiver liefde tot hem en daarin was hij een schoon voorbeeld van Christus die in zijn omwandeling op aarde de eer van zijn vader bedoelde en de liefde tot zijn broeders in het hart droeg maar door zijn leer tastte hij hen aan in de grondslag van hun ziel en toen ontbrandde de vijandschap toen gingen ze hem haten toen wilden ze hem van de aarde verwijderen. O, die haat tegen Christus, die ligt zo diep gewordeld. Een haat tegen God en een haat tegen zijn Christus. Een haat tegen God. Waarover? Bijvoorbeeld hoe hij de wereld regeert, hoe hij alles in handen heeft. Een haat over zijn vrijmachtigheid, over zijn verkiezing. En gaat over het heen wat hij werkt en doet. En tegen Christus. Tegen de leer van de vrije genade van Christus. O, wat hebben ze Christus in zijn leven vervolgd. En wat hebben ze zijn kerk vervolgd. De brandstapels, de schavotten. Ze zijn er al een getuige van. Het hele Rooms Rijk was vervuld met de vervolgingen. Van de volgelingen van Jezus Christus. O, oh, hoe zijn ze vervolgd geworden. Door de hele toenmaals bekende wereld. Hoe zijn ze vervolgd geworden. Ten tijde van de overheersing van het Romeinse Christendom. Hoe zijn ze vervolgd geworden. En als ketters behandeld. Gedood en omgebracht op allerlei manieren. Maar zo is het nog. Als iemand in de vrezen gods getrouw mag leven, dan wordt ook dikwijls de haat ontstoken. Waar we ook zijn. Of we nu op fabriek zijn, of kantoor, of waar we ook het andere levensbeginsel openbaren, daartegen komt verzet. En dan lezen we dat Jozef nog meer gehaat werd. Waarom? Hij had gedroomd. Jozef had iets bijzonders gedroomd en die droom vertelde hij zijn broeders en zegt een tekst, daarom hadden ze hem nog meer. Want in die droom verborg God de diepten die Jozef nog moest doorgaan en in die droom verborg hij de verlossing die Jozef zou deelachtig worden en dat hij als ook een verlossing zou zijn voor anderen. Die droom vertoonde dat Jozef verhoogd zou worden boven zijn broeders en dat zijn broeders rondom hem zouden komen en zich voor hem zouden neerbuigen. En dan zeggen de broeders tot hem, denk je dan nog eens een keer gans over ons te regeren, zou gij dan over ons heersen? Daarom hadden ze hem nog meer, om zijn dromen en om zijn woorden Jozef zei ten tweede malen, ik heb wederom een droom gedroomd. De zon en de maan en elf sterren bogen zich voor mij neder. Jozef zelf wist toen nog niet de juiste betekenis van en de uitkomst daarvan. Dat zou God later openbaren. Maar de broers bemerkten wel dat God er toch iets door te zeggen had. Hoewel de Heer verborgen hield het geen hij in de toekomst doen zou. De broeders verstonden het niet, vader Jacob verstond het niet en Jozef zelf verstond het ook niet. Jozef dan werd geslagen in het huis zijner liefhebbers. Daarin is hij een type van de meerdere, Jozef. O, wanneer Christus kwam en predikte, op de aarde de leer daar genade zonder de werken. Hij werd afgekeurd. Hij werd afgekeurd in zijn prediking. En dat door zijn eigen broederen. heeft een type en een schoon voorbeeld van Christus. En een type en voorbeeld van de christen. Zien we Christus komende bij Jeruzalem. Dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. gelijkerwijze hen haar kiekens. Doch hij hebt niet gewild. O, of gij nog bekend in deze dag wat voor uw vrede dient. Maar dan staat er. Het was verborgen voor uw ogen. Zo was het hier ook. Het was verborgen voor vader Jacob. Voor de broeders en voor Jozef zelf. En zolang het verborgen is, dan kan een mens gissingen maken. Maar God openbaart op zijn tijd die verborgenheid en de uitwerking ervan. Doe Heer, dat we overgaan tot de toepassing. Laten we eerst maar zingen uit Psalm 69 en daarvan het vierde en het dertiende vers. Mijn broeders houden mij als een vreemd man... Al zijn onbekende zij mij achten, omdat uw huis liefde mij met krachten heeft verteerd en dat ik uw zaak neem aan. De smaad bozen waarmee dat gij heer zeer wordt versmaad, is over mij gevallen. Ik heb altijd gevast, ja geweend zeer, doch was ik daarom bespot van hen allen. En wat er verder volgt in het dertiende vers van Psalm 69. En ze konden hem niet vredelijk toespreken. Dat wil zeggen, ze konden niet tot hem zeggen, shalom. Shalom betekent vrede, zei u. Dat was de dagelijkse groet. Merk eens, mijn toehoorders, in één gezin opgegroeid. Dezelfde opvoeding, dezelfde onderwezen Een godvruchtige vader... En nu haat in het gezin tegen de vreze gods. Bedenk eens als kinderen met elkaar omgegaan, maar nu haters van de vreze gods. Maar laat ons ook bedenken hoe schoon de vreze gods is. Een tedere conscientie, een afkeer van de zonde, een liefde tot God en een liefde tot zijn broeders. En de liefde gods kan het kwaad niet dulden. Die kan zich met het kwaad niet verenigen. Ja, zelfs het kwaad straffen. Daarom klaagde Jozef erover bij zijn vader. En dat was de oorzaak van tegenstand en vijandschap. En ach, als haat wortel schiet, is er heel wat voor nodig eer die haat verbroken wordt. De broeders hadden plannen om Jozef aan het leven te beroven. En om het leven dat uit God was te vernielen. Is dat geen innerlijke haat? En Jozef dan? Wel, Jozef bedoelde niets anders dan hun welzijn. Hij bedoelde hun zaligheid. Hij bedoelde dat ze in de vreze gods mochten leven. Maar hij werd het voorwerp van verachting. Zelfs groeten ze hem niet meer. Ze draaiden hun hoofd voor hem om. Dat is een vreselijke zaak als de haat een diepe wortel gaat schieten. Jacobus zegt, laat de zon niet ondergaan over uw toren. Maar we hebben gezegd, er is een tweerlei levensopenbaring, maar dat geeft ook een tweerlei levens einde. Dan zal het levens einde van elke hater van het goddelijke levens zijn, als kaf. Dat wegstuift voor de wind. En als kaf dat met onuitblusselijk vuur wordt verbrand. O, de dag die zal wat verklaren. Want haat is de wortel van alle kwaad. Maar daarentegen de rechtvaardige zal zijn als een frisse boom. Dat kon van Jozef ook gezegd worden. Want hoewel onedel en veracht door zijn broeders. God had hem verkoren. De liefde van Jozef is dezelfde, ook twintig jaar later, al was het dat zijn broeders hem verkocht en verworpen hadden. Hij zelf nam geen wraak, liefde wraak, liefde wraak om hun hart te verbreken. Hoe kon dat? De Heer was met Jozef. Dat is het levensbeginsel. En laten we nu onszelf onderzoeken uit welk levensbeginsel leven wij. Er is maar twee erlei, of het een of het ander. Het ene eindigt in de dood en het ander is het eeuwige leven. O, ongelukkig toch als we de zonde en de wereld en de duivel en de zonde dienen. Maar gelukkig als we de zonde en de duivel en de dienst haten. Ik zeg niet dat we de personen haten. Dat is tegen de natuur en de willen gods. Paulus zegt zelfs: Ik vermaan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbidding, dankzegging voor alle mensen. Als de vreze gods maar in het hart ligt, dan wordt dat wel geopenbaard tot zijn medemens. Dat is in navolging van Christus. Christus zeide tot zijn discipelen: Je zult van allen gehaat worden om mijn naams wil. Want ik zend u als schapen in het midden der wolven. Vrees niet. Uw loon zal groot zijn in de hemelen. Het is niet erg als we hier gehaat worden en vergruisd worden. Als we maar geen oorzaak ertoe gegeven hebben. Als we onszelf maar niet bespottelijk hebben gemaakt in de ogen van de wereld. En daarom wil ik het nog eens herhalen dat ons leven uit het zuivere levensbeginsel van de geest moet voorkomen. En als we in de vreze gods mogen leven, dan zullen we ook gewaar worden dat het door de beproevingen heen gaat en dat het door de diepte leidt. Een diepte van beproeving voor vader Jacob en een diepte van beproeving en verdrukking voor Jozef. Maar straks mogen ze in de heerlijke uitkomst beiden delen en de broeders plukken er ook de zalige vrucht van tot behoud van het leven. Dat is het voordeel van de dienst van God. Jongens en meisjes, zou je daar geen zin in krijgen? Zie je nu de schoonheid van de vrezen gods? Zie je het geluk? Zie je het voordeel wat het aanbrengt? Ook voor je medemens. Ik weet het gaat door de diepte. Het gaat door de verdrukking en door de onmogelijkheid. Maar de vrucht zal juichen tot gods eer. Jozef kon zich niet meer losmaken uit de handen van God en de hand van Christus. Al is het dat zijn broeders al aan getrokken hebben en geweld hebben gedaan. Al maakten ze moordplannen. Jozef lag verankerd in de handen van Christus. Niemand zal u uit mijn hand kunnen rukken. Uw muren zijn steeds voor mij. Houd er rekening mee als je in de vreze gods mag leven. Dan zal er aan getrokken worden. en zal geweld opgedaan worden. Maar de heilige geest zal dat levensbeginsel onderhouden en versterken. Als dat nieuwe levensbeginsel geopenbaard wordt, het zij bij een jongeling of een ouderen. De duivelen uit de hel zullen aankomen en ze zullen het trachten het uit de ziel te rukken. Nooit zal het hun gelukken. De vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan allen. Niemand zal ze kunnen rukken uit de hand mijns vaders. Straks komt het einde van ons leven. O, die grote dag van het eeuwige onderscheid. Christus zal al zijn schapen aan zijn rechterkant plaatsen... en de bokken aan zijn linkerhand. Dat is de laatste scheiding. En die is blijvend en definitief. Daar zullen degenen die hier de God vrezenden gehaat hebben door hun eigen haat verteerd worden. En de geestelijke Jozef zullen met dat gezegende hoofd eeuwig verenigd worden in heerlijkheid. Zullen die dierbare stem horen, kom in, gij gezegende mijns vaders, en beërf het koninkrijk, het welk u bereid is, van voor de grondlegging der wereld. Daartoe zegenen de Heren zijn woord om Jezus' wil. Amen. Eindig met dankzij. Aanbiddenswaardig en getrouwe Heren in de hemel. Zou u het zelf willen zegenen in ons hart met de kinderlijke vrezen gods. Als we zo'n kerkgebouwtje zouden mogen verlaten. Dat we in de schuld voor u, in vernedering voor uw aangezicht. ...en de vrezen gods in ons hart gelegd mogen worden... ...zalige vrucht, zalig voorrecht. Wil u het werken onder jong en oud, klein en groot... ...en daartoe de preeklezen vanmiddag ook gebruiken en zegenen... ...als een middel in uw hand tot eeuwig zielenheil... ...gedenkende die voor moet gaan in het amtelijke werk... ...steunen en versterken... Opdat uw naam verheerlijkt werd en uw kerk gebouwd en het rijk van de duivel verbroken, op deze dag, hier en op andere plaatsen, tot de hele wijde wereld, om Jezus wil. Amen. We zingen tot lot van Psalm 119 en daarvan het 83ste vers. Zij zullen, Heere, vrede hebben en stilheid, die van harte uw geboden beminnen. En niet struikelen in de tegenheid. Ik verwacht de Heer dat ik mag gewinnen. Uw zaligheid die zich in deze strijd wil uw gebod houden en de bezinnen. 83 van Psalm 119. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat Jacob Joost Verhagen zijn dooplidmaatschap heeft opgezegd wegens overgang naar de gereformeerde gemeente Temeliskerk. En we herinneren nog even aan de uitgang van de collecte voor de getroffenen van de watervloed. Eindigen nu met de zegebidden. Gelezen preek was van Dominie van de Brevaart.